Uur. een Klomp met het nos Show. De Verenigde Staten eisen de vrijlating van drie Amerikanen... die in Noord-Korea gevangen worden gehouden. Minister van Buitenlandse Zaken Tillerson komt met de eis... naar aanleiding van het overlijden van Otto Warmbier. Die Amerikaanse student zat anderhalf jaar gevangen in Noord-Korea. Toen hij vorige week werd vrijgelaten, bleek hij in coma te liggen. Waarschijnlijk als gevolg van mishandeling. Tillerson zegt dat de drie andere Amerikanen... illegaal gevangen worden gehouden.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 Morgen gaan Willem-Alexander en Maxima naar Palermo, op Sicilië, waar ze zullen praten met hulpverleners die vluchtelingen opvangen. Opvallend is dat het koninklijk paar donderdag ook naar Vaticaanstad gaat. Dat wordt het eerste staatsbezoek van een Nederlandse koning of koningin ooit aan een paus. Het weer, zon- en wolkenvelden. In het noorden is het vanmiddag zo'n 21 graden, in het zuiden plaatselijk 30. Morgen verandert er weinig. Donderdag wordt de warmste dag van de week met op veel plekken tropische temperaturen. Dit was het NOS Short. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 3 kilometer file. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, bij Sliedrecht West 4 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoop en Rotterdam Centrum, 4 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Industrieterrein Avelingen, 7 kilometer file.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 Amen.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 you come out with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 Ja de oude single van Maxi Priest heeft wel lekker onderhanden genomen en uh...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 ik quiero respirar tu quejotesmasito que te diga cosas al oído para que te pierde si no estás conmigo despacito quiero desnudarte a besos despacito en las paredes de tu laberinto y hacer tu cuerpo todo un manuscrito uh -huh. Uh -huh.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 Acá te pierdes si no estás conmigo Despacito quiero desnudarte a besos despacito en las de tu laberinto Y hacer tu cuerpo todo un manuscrito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 Zo het heb je al uh, verkeersinformatie? Heb je al nieuws dat uh, mensen in de file zo voor het eind of niet? Die bewaar ik nog even. Ja, ja, ja. Uh, het, zal, ja het zal best wel komen ze dadelijk, uh, de verkeersinformatie waarschijnlijk. Het is uh, 1.30 We gaan hem doen, het nieuwe dier van de week. En we hebben Diesel in de aanbieding. Deze keer is Diesel het dier van de week. Diesel is een knappe witte hellerman van 9 jaar oud. Diesel is nog een actieve hond die graag wandelt en speelt met zijn baas.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 Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennenbaland. Want ook diesel verdient een thuis. Dus ga voor diesel of de andere leuke dieren naar het Kennenbe Dieren Aan de Keesomstraat nummer 5. Twee overal vijf. Zandvoort, en goedemiddag. Satin noir sur blanc. Je noirais bien si pour dix ans, mais j'en prendrai pour cent dix ans, au moins, au moins cent dix ans. I'm gonna ton a Dick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 She ain't got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 is on the mere cool in the gang it is straight ahead. hey let's go I keep the feeling of the spirit, always present as you climb, one direction, one vibe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 Het was Cool in the Gang en Straight Ahead. Nou, nog eentje voor het gedicht. Hier is Bruno Mars. Girls around me, they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault. They all be jocking. Keep up. Uh, players only. Come on. put your think? Bring it. Bring it. Bring Move. Girls, what y'all think?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 Het hè, als uh, de zo schijnt, uh, Albert-Jan. Want uh, ik kreeg net een uh, tweetje van de Sanfordse reddingsbrigade die waarschuwen voor over 14... want op dit moment uh, ja, zijn er uh, toch hoge temperaturen op het uh, Sanfordse strand. Dus blijf in ieder geval voldoende drinken. En smeren. En smeren. Ja, dan kom je weer helemaal in de stemming, hè Albert Jan? Deze van de mama's en de papa's. Ja. Nee, hè? Nee. Ja, Kari komt dan nog even langs. <totstukt> Hier is Kari, uh, kind. Wissel. Wissel. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, het is veel te leuk. En dans je de hele nacht met mij. Dans je de hele nacht met mij? Ik <totstuk> dans het liefste met jou, maar wat doe jij?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 te dansen Ja, zal de temperatuur wel zijn, uh, op het Jan, denk ik. <laughs> je voelt me met je zonnesteken of zo. Ja, ja, ja, Die heb ik opgelopen in de studio. Ja, klopt. Ja, klopt. Ongelooflijk. <laughs>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 voor mij, volgens mij loopt alles keurig. Of blijft iedereen juist nu langer. Waarschijnlijk ze denken dat ja. er te veel mensen nu teruggaan. Net, net, net, net, net dat bericht natuurlijk van de Sovius en De zit nog overvol. Ja. Ja. Nou, iedereen gaat dus later. Dus de files ja. gaan vandaag later beginnen. Zo is het. Wij bedanken iedereen voor het luisteren. Het zit er alweer op. Het zit erop. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot volgende week en een hele fijne zondagavond. En geniet uiteraard van het lekkere weer. Hè, van de komende dagen. Ga gaan we doen? Oké, okay, Dag.